Juris Stubenitski met het NOS Journaal. Zeker 200 Amerikaanse bedrijven zijn slachtoffer geworden van een grote ransomware aanval. Bij zo'n aanval worden computersystemen door criminelen platgelegd... totdat het getroffen bedrijf losgeld betaalt. De aanval lijkt het werk van een groep die banden heeft met Rusland... en die ook verantwoordelijk wordt gehouden voor de aanval op een Braziliaanse vleesverwerker twee maanden geleden. Canada gaat het leger inzetten om te helpen de meer dan 100 bosbranden te blussen. Die branden woeden in de provincie British Columbia in het zuidwesten van het land. Het leger moet vliegtuigen en zo'n 350 militairen leveren om de brandweer te helpen. Verwacht wordt dat dit weekend tientallen bosbranden extra erbij komen. Onder meer door blikseminslag. Op het strand bij Den Helder zijn gisteravond meerdere mensen gewond geraakt toen de trap bij een strandpaviljoen instortte. Er stonden op dat moment veel mensen op om een groepsfoto te maken. De meeste gewonden konden ter plekke worden behandeld. In Brussel is het na de uitschakeling van België op het EK voetbal onrustig geweest. Kort na de 2 1 nederlaag tegen Italië viel een groep jongeren iemand aan die met een Italiaanse vlag rondliep. Agenten besloten toen om in te grijpen... waarna de groep zich tegen de Belgische politie keerde. Er is één iemand opgepakt. In de Golf van Mexico heeft urenlang brand in zee gewoed. De oorzaak was een lek in een pijpleiding onder water. Op beelden is te zien hoe er vlammen uit de golven komen... waarbij de zee eruit ziet als kolkende lava. Het Mexicaanse staatsoliebedrijf... heeft de kleppen van de pijpleiding dichtgedaan. En na ongeveer vijf uur waren de vlammen uit. Er is niemand gewond geraakt. Het weer, eerst nog kans op wat mist. Verder veel zon. Later vanuit het zuidwesten meer bewolking. En buien met kans op onweer. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen buien, soms wat zon en een graad of 22. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 20 seconds to repeat her name when it comes to me I'm invisible But you gotta know small things Also can't You better put your feet A song on the radio. Just like that takes me back to the places we used to go. ZFM.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 you hey, To the rising sun, yeah, run, run, run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 bus stops running up the stairs gonna meet you on a rooftop. But at night it's a different one Go on, I'll find the girl Come on, come on, let's dance on night. Despite the heat it will be alright. And baby don't you know it's a Go on, go find the come on, come on, dance on me. Just about the heat, it will be alright. zomer van ZFM. ZFM's antwoord. ZFM's antwoord. Fm. ZFM Zandvoort. Mans, en 106.9 FM. voor de de Like, boom.